Met het NOS-journaal. Het vliegtuig met de eerste groep gestrande Nederlanders uit Qatar is geland op Schiphol. In het toestel van Qatar Airways zaten 268 Nederlanders die vastzaten in Qatar sinds vorig weekend de oorlog in het Midden-Oosten begon. Vandaag wordt ook een eerste vliegtuig van defensie ingezet om reizigers op te halen. Dat vliegt van Oman naar Egypte. De Nederlanders kunnen vanaf daar dan zelf naar huis gaan. Het Israëlische leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op de Iraanse hoofdstad Teheran. Er worden zware explosies gemeld door Iraanse staatsmedia. Tientallen munitiedepots van de Iraanse revolutionaire garde zijn verwoest, stelt het Israëlische leger in een verklaring. Het lijkt erop dat Iran een vergeldingsaanval met raketten heeft gelanceerd. De luchtafweer is geactiveerd om de projectielen neer te halen, zegt het leger van Israël. Het is Internationale Vrouwendag en over de hele wereld gaan mensen de straat op om aandacht te vragen voor vrouwenrechten. In Amsterdam was de Feminist March. Duizenden mensen liepen van de Dam naar het Museumplein om aandacht te vragen voor de verslechterende positie van vrouwen en gemarginaliseerde groepen in Nederland, maar ook wereldwijd. Voorafgaand aan de mars werd op de Dam slachtoffers van femicide herdacht. Dit jaar werden voor het eerst ook de namen en leeftijden voorgelezen van deze vrouwen... die vermoord werden omdat ze vrouw waren. In de Eredivisie heeft FC Twente met 4-1 gewonnen op bezoek bij Go Ahead Eagles. Twente neemt daardoor de derde plek over van Ajax. Die plek betekent aan het eind van het seizoen plaatsing voor de voorronde van de Champions League... Telstar deed goede zaken in de strijd tegen degradatie. door met 4-1 te winnen bij Fortuna Sittard. En Sparta Rotterdam en PEC Zwolle speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Op de meeste plaatsen zonnig en 11 tot 18 graden. Vanavond en vannacht kan in het noorden en westen mist ontstaan. Morgen, vooral in het noorden, grijs. Verder is het zonnig bij 12 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook komend op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Regio Radio. Dit is Regio Radio. Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105 Searching up a bottle, yeah, Searching up. a bottle, en zet FM Zand voort. 18 maart is het zover. Dan kun je weer je stem uitbrengen. Maar ja, op wie moet je dan gaan stemmen? Um, ja, je kunt natuurlijk echt lid zijn van een partij. En dan weten van, nou, dan ga ik natuurlijk op die partij stemmen. Maar er zijn heel wat zwevende kiezers in de buurt. En uh, ja, die willen natuurlijk ook weten op wie ze mogen gaan kiezen. Of op wie ze moeten gaan stemmen, moet ik eigenlijk zeggen. Um, ja, en uh, om aan stemadvies te komen, dan uh, ja, probeer dat zo betrouwbaar mogelijk te doen. En dan ga je bijvoorbeeld naar uh, stemwijzer.nl of zo. Of je gaat in ieder geval gebruik maken van. Stemhulpen. Nu zijn er alleen een heleboel AI-gegenereerde ja, ge, stemhulpen en daar is, wat on, ja, daar is wat gedoe rondom ontstaan, omdat uh, ja, die schijnen niet altijd het juiste advies te geven. Uh, Heske Polman, communicatieadviseur uh, met betrekking tot deze verkiezingen in Haarlem. Heske, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is nogal, dat is jullie een doren in het oog. Nou, zeker omdat um, ja, je wil uh, betrouwbare informatie geven. Je moet betrouwbare informatie geven. Anders ja, uh, geef je valse voorlichting. Uh, en dat is natuurlijk niet wat we als gemeenteraad en als gemeente willen. Nee. En nu heb je natuurlijk van die hele mooie AI-stemhulpen. Dus die, die, ja, die, die gaan denk ik dan met hun ideeën door, door het... ik weet het ook allemaal niet, ik ben ook wel wat ouder... die gaan langs de hele computer, die, die zoeken alles op internet... en die zeggen dan, van, nou als je dit allemaal vindt... dan moet je stemmen op partij A of B. Maar die klopt ja. niet altijd. Nee, zeker niet. Maar zo werkt het gelukkig dan ook weer niet. Oh. Uh, Zij geven uh, net als um, hè, de officiële stemhulpen uh, ook allerlei stellingen. Um, en daar zou je dan hè, zelf op kunnen aangeven... van oké, okay, ik ben het er mee eens of ik ben het er niet mee eens. Um, maar ze gaan over zaken uh, soms waar de gemeente überhaupt niet over gaat. Oh. Of um, ze geven informatie over partijen die niet van de partij uh, afkomstig is. Oh. Um, hè, dus dus, dus gewoon heel veel onbetrouwbare informatie bij. En ja, dat is, dat is waar je echt wel voor moet oppassen. Dus je moet heel goed kijken wat is de bron van uh, de stemhulp. Um, en uh, ja, het liefst natuurlijk gewoon de officiële die wij als gemeenteraad uh, hebben laten maken. Uh, en dat is mijnstem.nl slash Haarlem. Mijnstem.nl slash Haarlem. Ja, ik herhaal hem nog maar even. Ja, heel goed, heel goed. Uh, want die is um, uh, ja, in samenwerking met alle deelnemende partijen gemaakt... en ondersteund dus ook vanuit de GIFI. Um, en de GIFI is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. Um, en ja, die is gewoon op een goede manier uh, gecontroleerd, um, he, onafhankelijk. En daar weet je gewoon dat je de goede informatie uh, hebt. Wat zijn nou dingen waarvan je zegt, van, ja, die kwamen we dan tegen met zo'n AI-stemhulp... maar daar gaat de gemeente eigenlijk helemaal niet over? Nou, er was bijvoorbeeld iets over uh, de visserij. Nou, daar gaat het Rijk over. Um, over uh, windmolens op zee. Nou, daar gaat de provincie over. Dus dat zijn dan onderwerpen waar je gewoon als gemeenteraad en als gemeente niet over gaat. Ja, ah, ja. dan heeft dat ook ja, niks te maken met de verkiezingen. Nee, dus je kunt een enorme voorstander zijn of een tegenstander juist van windmolens op zee. En vervolgens ga je zoeken van nou, welke partij vindt dat ook. En dan ga je misschien wel op basis van die keuze kiezen voor partij A. A, omdat hij dat ook niet vindt of zo. Alleen dan ja. zeg jij even, ja, dat kun je allemaal wel doen. Maar dat heeft helemaal geen fluit te maken... met waar die partij in de gemeenteraad in ieder geval over gaat. Klopt, klopt. En, en dus moet je, um, uh, ja, nou ja, je je beide officiële stemhulpen houden... Hè, die gewoon op een goede, gecontroleerde manier uh, tot stand zijn gekomen. Jeetje, wat een gedoe dat je daar nu opeens weer over moet nadenken, toch? Dit, dit nou, hele ja. stuk... Er waren meerdere gemeentes uh, waar dit speelde en, uh, en dus hebben we inderdaad ook wel wat uh, contact gehad, hè, bijvoorbeeld met Leiden. En, uh, hè, dus um, nou, uiteindelijk uh, is in ieder geval hè, één betreffende AI stemhulp uh, uh, offline gegaan. Um, maar goed, wellicht dat er meerdere zijn, dat weten we dan inderdaad niet. Um, maar he, daarom, inderdaad, de waarschuwing vanuit de gemeenteraad uh, van Haarlem. Om ja toch heel zorgvuldig te kijken uh, als je een andere stemhulp uh, uh, vindt die je nog ja, niet kende. Mm -hmm. Om toch even te checken, hé, hey, waar komt die vandaan en, en hoe is die tot stand gekomen. Ja, dus in principe mag je natuurlijk gewoon kijken hè, op, op internet waar je welke stemhulp vandaan. Maar zorg er wel voor dat je jezelf goed informeert van ja, waar gaat het over? Waar komen die? Die bronnen vandaan. Uh, waar komt de informatie vandaan? En uh, van één stemhulp weten we dat zeker. En nog één keer dat is? Mijnstem.nl slash Haarlem. Heel goed. Mijnstem.nl slash Haarlem. Ja, en hij staat ook gewoon uh, op de uh, pagina van de gemeenteraadsverkiezingen op de site van de gemeente Haarlem. Dus daar vind je hem ook. Maar dit is inderdaad de rechtstreekse link om, uh, om naar naartoe te gaan. Kijk, nou ja, dan weten we dat in ieder geval voor de volle 100% zeker. Dus dan, dan gaan we daar ook geen vragen in tegenkomen rondom uh, visserij of uh, windmolens. Nee, inderdaad. Het is meer over he, wonen, veiligheid, duurzaamheid, he, al dat soort lokale onderwerpen uh, waar de gemeenteraad ook echt invloed op heeft. Kijk, nou waarvan acten? Nog één keer mijnstem.nl slash haarlem. Daar moet je zijn. Heske Polman, communicatieadviseur bij de verkiezingen. Heel veel succes nog de komende weken. En uh, nou ja, heel veel succes inderdaad met de voorbereiding op de verkiezingen. Dankjewel en een hele goede uitzending verder. Dankjewel, fijne avond. Dit is WGO Radio. Een samenwerking tussen Haarlem 105 en ZFM Jean-Tvoort. Baby here with a woman's eyes I can feel you watching in the night All alone with me I, We're waiting for the sunlight warm oh, me And when I feel I can't go more, you come and hold me It's you and me forever Sarah Smile Oh, just you Smile If you feel like leaving You know you can go But why don't you stay until tomorrow If you wanna be free You know All you got to do is say so And when you feel cold I warm you, and when you feel you can't go on, I come and hold you. It's you and me forever. Sarah, smile. I oh, want you smile a me, Sarah. Oh, what? Regio Radio, elke zondag van 5 tot 6. We gaan praten over zondagoeren, want uh, over een maand uh, gaat het zo'n beetje uh, weer open, dat Kervenpark. Uh, uh, uh, we hebben aan de telefoon Geert Seijsterma, de woordvoerder. Klopt dat? Ja, goedemorgen. Wel. Goedemorgen, Geert. Goedemorgen. Met mij gaat het goed, ja. Met jou ook? Ja, prima. Ja. Uit... Heb je er zin in, ja. in het nieuwe zeker. seizoen? Ja, we hebben er zeker heel veel zin in om weer uh, de tijdelijke inwoners van Sandburg ja. te worden. Ja, en uh, je... volgens mij ziet dat er ook positief uit. Naar uh, de laatste berichten die de gemeente heeft gegeven met de uh, opvangcentra, ja. die niet gebouwd mogen worden in verband met het plaatsen van uh, een, een, een x-aantal units, veel minder dan 350 uh, bungalows. Net. Mm. ...in strijd is met de stikstofplannen in Zandvoort. Ja, ja. Dus dat ziet er voor ons in principe gunstig uit. Dus dat betekent ja. zeker uh, dat er ook geen driehonderd, of, uh, honderden woningen... ...op uh, dat terrein gebouwd kunnen worden, begrijp ik? Nee, nee, nee, als je kijkt, uh, die opvang was volgens mij 120.000 zo? Ja. Nou, dat is in strijd met de stikstofplannen van de gemeente Zandvoort. Mm -hmm. Bij ons willen ze 350 bungalows bouwen het jaar rond... ...waar ieder weekend andere mensen komen. Dus ja. nou, dat is niet zo heel moeilijk uit te leggen... ...dat, dat uh, ver boven de stikstofplannen van de gemeente Zandvoort daarbij ja, ja. hebben we de gemeente Vogelenzang nog. Hè, waar die burgers is een provincie ja, ja, voor gaan liggen. Ja. Ja. Omdat er niet gebouwd mag worden. Zo ziet de bestemmingsplan er ook best. Dus ik denk dat we een beetje lucht gaan krijgen. En als de projectontwikkelaar ook een beetje meewerkt. Want die heeft het laatste kortste ding van ons verloren. Waarbij uh, de rechter heeft gezegd dat alles in principe tot het hoge beroep het oude moet blijven. Dus dat betekent mm -hmm. dat wij als het goed is gewoon uh, eind maart, begin april op de camping uh, ja, want jullie mogen er dit jaar toch nog wel op of niet? Of is de bedoeling nou, dat, dat, dat het denk, niet zo dat is? Denk, dat, dat denkt de projectontwikkelaar wat... Oh, uit. die denkt er anders over? Ja, die, die, die vindt uh, dat gaat om geld kosten en je hebt er niet zo heel veel zin in. Ja. Dus, uh, maar wij denken dat hij gewoon uh, zich moet houden aan het vonnis wat de korte dingen recht raakt. Ja, dan, dan, dan moet hij wel doen. het he, hek open gooien, toch? Dan moet hij wel het hek open. Ja, dat is wel handig oh, ja, toch. Zeker. Ja. Ja. Nee, dat gaat hij denk ik wel doen, maar uh, ja, we lezen zoiets dat hij de faciliteiten daar niet wil uh, aansluiten of oh. ja, ja, Volgens mij gaat de rechter daarover en niet de projectontwikkelaar. Ja, als hij dat nou bijvoorbeeld niet doet, als jullie één. Uh, uh, Wordt het, word het wederom een korte uh, ding. Een ja. Ja. Ja. ja. Want uh, jullie moeten er uh, officieel volgens hun dan dit jaar dus al af. Nou kijk, er is een uh, rechtszaak geweest. En dat ja. ging over het uh, wel dan niet uh, rechtmatig opzeggen van ons. Die hebben ze uh -huh. verloren. Uh, wel in die verstand dat hun advocaat zei dat ze binnen twee, drie weken de vergunningen zouden krijgen. Inclusief ja. stikstofvergunning en natuurvergunning. Die is er nog niet. Dat is bijna weer een jaar verder. Dus ja, weer hebt daar zeg maar een advocaat uh, leugentjes zitten verkopen waar de rechtbank voor gevallen is. Uh -huh. de, de rechten die wij gaat hebben om dit tegen te gaan, dit kort geding, wachtende... Tot de hoge beroep, ik, die ergens, denk ik, september, oktober zal uh, dienen. Uh -huh. Heeft de rechter gezegd van, nou ja, om die camping nou te ontruimen, als dan blijkt dat jullie die vergunningen niet krijgen, uh. vinden wij toch uh, terecht dat uh, de bewoners op de camping mogen, uh -huh. zolang het hoge beroep er nog niet is geweest. Oké, okay, nou ja, als dat uh, uitgesproken is door de rechter, dan, dan moet hij dat bijna, bijna wel doen. Dan ja, wel doen, nou, oh. nou hebben deze mensen wel eens een beetje de last van Hans, dat ze denken dat ze boven en onder de wet staan. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, we, uh -huh. ja, we gaan het zien. Maar ja, wij zijn strijdbaar. Ja, het ziet er positief uit. Ja. Helemaal met de berichtgeving van de uh, provincie Vogelsang... en met het stikstofoordeel over uh, de opvang in Zandvoort. Ja. Denk ik dat we een goede kans maken dat we gewoon een mooie camping blijven. Ja, en, uh, de bewoners op de Zandvoort Slaan zijn er ook super blij mee. Daar heb ik onlangs verder over gesproken. Uh -huh. Dus uh, nou, dat ziet er positief uit. Denk. Ja, dat zijn alleen maar goede, goede geluiden. Heb, ja. Hebben jullie nou uh, afgelopen winter zeg maar, uh, een beetje in de gaten gehouden wat er, uh, wat er gebeurt op die camping? <laughs> Ja, ja, dat doen we wel. Ja. We ja, wekel wekelijks wordt dat uh, gepost ja? om te kijken wat er gebeurt. Ja, ja want we ja. kunnen natuurlijk ook gewoon uh, caravans weghalen ja. of zo. Uh, ja. Nou ja, kijk, er zijn Je hebt altijd een beetje natuurlijk verloop. Dus er zijn we met ja, met toch ja. dik over de tachtig die hebben gezegd van uh, nou ja, we mogen niet vernieuwen. Dus het is uh, het ja, einde voor het ja. tijdperk voor ons. En zo zijn er nog wat mensen. Dus ik denk dat er wel een kernetje of vijf, zes weg zijn. Ja, dat, dus maar dat, ja, gewoon ja, verloop, dat is gewoon verlopen. Ja. Ja. Ja. Maar, maar hoeveel, over hoeveel mensen gaat het nu nog, uh, Ja, kijk, we hebben het denk ik over een kleine 100 caravans. Dus dan heb je het over wel. De, uh, ja. 250, 300 mensen. Er zitten wat gezinnen tussen, uh -huh. wat uh, oudere echtparen. Dus ja, zoiets. Ja. Ik zie de, de, de gewone caravans staan, maar ik zie ook die, die mooie huisjes staan. Hè, bij, uh, echt tegen, de, tegen de parkeerterrein bij het parkeerterrein van, uh, van bij, bij het Fiespad en de parkeerterrein van de Kennemer staan. Ja, die, die, ja, dat is... Die, die, die, die ja, moeten dat... dan eigenlijk ook gewoon weg, of niet? Die, ja, maar dat zijn natuurlijk ook uh, staakkerven. Ja. Uh, dat was een onderdeel van het herstructureringsplan met de oude okay. eigenaren hadden. Ja. Uh -huh. En uh, Alex heeft die mensen ook beloofd dat ze gewoon een camping zouden blijven. Uh. Ja, want die hebben die behoorlijk daar, ja, behoorlijke ja, geïnvesteerd natuurlijk, hè? Wat was het, ja, ja, 35.000 ja. of 40.000 euro? Ja, 40.000 40 euro. 40.000 40 euro, hè? Ja, ja, ja. exclusief uh, tuin- en straatwerk. Ja, ja, ja. ja, Dus die mensen voelen zich echt wel in hun ja, staat geschreven ja. door die aangenaren, ja. Ja, want hoe staat het er nu voor in vogelgezang dan? Die uh, hebben ook een rechtszaak gewonnen, volgens mij. Ja, nou, de rechtszaak gewonnen, daar is de provincie gelegd. oh ja, provincie is er gezegd, het past in de mag je niet gebouwd worden. Uh -huh. Dus ja, dat gaat ook niet gebeuren. Uh. En uh, ja, daar heb de gemeente. Dat is ook een beetje in aan de hand. Zo'n gemeenteraad uh -huh. durft daar niet echt beslissingen te nemen. Die laat zich een beetje uh -huh. overbluffen door zo'n gemeenteraad of door zo'n projectontwikkelaar. Uh -huh. En uh, ja, kijk. Wij hebben ook al een paar keer gezegd, ja, desnoods moeten we gewoon een schadeclaim naar de gemeente toe voor ingenomenheid. Omdat er in toeristische advies al stond dat zanden voeren dat een bungalowpark zou worden. Ja. En maar ook met de vergunningverlening. Kijk, zo'n vergunningverlener van O.D. Eimond, die valt wel rechtstreeks onder de wet houden. Uh -huh. Ja, en het dus blijkt dat hij allemaal verkeerde beslissingen ge genomen heeft. Omdat hij ja. bijvoorbeeld het ja. advies van Sparenland... over het kappen van bomen in de wind heeft ja. geslagen. Uh -huh. En dat toch doorgedrukt heeft. Ja, dan zullen al die vergunningen herzien moeten worden. Ja. En een jam detail is natuurlijk dat onder de vorige wet continu werd geroepen dat de vergunningsvrij gebouwd kon worden. Nou, het is wel gebleken dat dat niet zo is. er moeten wel allemaal vergunningen aangevraagd worden. Dus ja, ik denk met de nieuwe raad die aanstaande is... 18 maart hebben we verkiezingen. Ja, de is nog maar eens goed achter de oren moeten krabben... van hoe gaan we dit met die mensen daar lossen? Dan gaan we het gewoon op een integere, nette manier doen. Ja, nou, je begrijpt in ieder geval dat jullie erg positief zijn. Jullie gaan een mooi seizoen tegemoet, hoop ik voor jullie ook. Zeker. En uh, ik wens je heel veel mooie weer. dan hebben wij dat ook ja. hier. Zo, Als we open zijn, kom ik graag even bij je Oh, dat kan altijd, dat kan altijd, hier. Hartstikke bedankt in ieder geval. Okay, en bedankt voor je uitleggen. Dankjewel. Oké, okay. okay, hoi hoi. Doei, doei. Regio Radio, een samenwerking van ZFM en Haarlem 105 In 2021 kochten Sanne van Prunschot en Willem van der Eerde een oude fabriekshal aan het zuiden buiten Spaarne in Haarlem. Na een aantal jaar intensief verbouwen is sinds half januari hun café-restaurant De Watermeterfabriek geopend. Hoe de eerste maand is verlopen, hoeveel elementen van de oude fabriek nog te zien zijn en wat er op de kaart staat bespreek ik met Sanne van Prunschot. Sanne, goedenavond. Goedenavond. Ik, ik heb een klein beetje een vuur naar vorige week. Toen sprak ik Lars Scharp, die samen met zijn vrouw na een lange verbouwing hun nieuwe bistro in Badhoefendorp opende. Net als jullie hebben zij ook drie kinderen van 2021 tot 2026. Net als met hem is ongeveer dezelfde vraag. Dat moeten toch vijf zeer hectische jaren zijn geweest? Het was heel hectisch, ja. Het, was niet, het waren niet mijn vijf lievelingsjaren. <lacht> Het was, uh, mijn man die werd inderdaad verliefd op het pand, um, maar ik kom uit een horrika-familie. Het bestemmingsplan was al horeca, dus dat wisten we al van tevoren, vanuit de gemeente. En hij vond het pand waanzinnig, maar het pand was helemaal niet waanzinnig. En hij kan heel goed hier doorheen kijken en ik absoluut niet. Dus het enige wat ik voor me zag was een krot, heel veel werk en daarna dus horeca gaan uh, beginnen samen... Um, en vanuit mijn vaders uh, restaurants heb ik gezien natuurlijk hoe extreem hard dat werken is. En uh, nou, dat zag ik in het begin helemaal niet zitten. Maar hij had wel doorzettingsvermogen. Dus hij is dat in eerste instantie was ook helemaal niet het idee dat ik erbij betrokken zou zijn. Maar toen, ja, na een jaar al, voelde ik toch van het begon het toch wel te borrelen. En zag ik ook wel de potentie van de plek uh, en wat het kon worden. Ja, want, want is, is dat dan iets wat je gaandeweg verder ontwikkelt? Of, had hij, of hadden jullie, maar misschien in dit geval meer Willem... van tevoren helemaal een idee, dit is het pand, dit wil ik doen. Uh, we doen en diner en ontbijt. Of vormt dat zich over de jaren dan? Ja, nou in het begin wisten we het dus nog niet helemaal zeker van... gaan we het zelf runnen, gaan we het verhuren, gaan we het casco opleveren... gaat iemand anders ermee vandoor? Uh, maar dat is echt gaandeweg. En we hebben natuurlijk best een aanlooptijd gehad daarvoor. Om dat te kunnen bedenken. Um, we hebben uh, In die tijd hebben we onze dochter toen we het aankochten. Die was toen één of net twee. Dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Het was natuurlijk corona. Dus het was een hele rare aparte tijd. Um, en toen daarna hebben we dus uh, tijdens de verbouwing nog een kind gekregen. En toen gingen we ook eigenlijk alleen maar vanuit onszelf... Bedenken van, oké, okay, wat vinden wij een fijne plek om zowel zonder kinderen als met kinderen te komen. Dus waar ga je naartoe met je hele familie, maar waar ga je ook naartoe met je vriendinnen... om lekker uh, lam te worden en gezellig te eten en weet ik veel wat. Dus toen wilden we gewoon een plek creëren waarbij zelf het allerliefste naartoe zouden willen gaan. Um, dus we hebben ook niet enorm marktonderzoek gedaan in Haarlem. Uh, wat, er, wat er wel en niet al was. We hebben alleen maar heel erg gekeken vanuit de buurt. Hoe zorgen we ervoor dat de ene kant van het water... naar ons restaurant toe komt... maar ook waar, waarin we liggen in Schalkwijk... hoe zorgen we er ook voor dat we die mensen kunnen aantrekken... en dat het gewoon als een soort gezellig buurthuis aanvoelt... Uh, en waar tevens ook lekker bordje eten kan worden gegeten. Um, en toen gaandeweg inderdaad uh, kwam er een chef bij... die ook zijn ideeën had. En zo is eigenlijk inderdaad dat al Alde idee naar voren gekomen, maar ook inderdaad van... die mensen houden meer van taart. We willen s'avonds wel echt een mooi bordje eten serveren. Uh, de kinderen zijn welkom, maar we liggen vlakbij het Spaarne Gasthuis. Dus we willen ook totaal rolstoel toegankelijk zijn... zodat iedereen in principe in ons restaurant welkom, uh, zich welkom voelt. Ja, nou dat is een heel belangrijk aspect, denk ik. Zeker inderdaad ja. als je meerdere mensen wil aanspreken, moet je op die manier denken. Aan de andere ja. kant is het een oude fabriek. Daar zit ook heel veel historie achter. Ja. Um, op het moment dat je dat omtovert tot een restaurant, in hoeverre hebben jullie um, bepaalde kenmerken uit die fabriek intact gelaten of juist in ere hersteld? We hebben bijna alles in ere hersteld. We zijn op een gegeven moment hebben we de. Uh, tekeningen uit 1906 teruggevonden, uh, de bouwtekeningen. En daarop zagen we bijvoorbeeld dat er eigenlijk een soort nokje op het dak gebouwd werd. Ze wilden bouwen um, en uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan... waarschijnlijk in verband met uh, kosten. Wij noemen het zelf het kippendakje... Um, maar wij waren super blij om dat te zien, want we dachten dat willen we juist omdat we toch het hele dak moesten vernieuwen. Willen we dat dakje er weer terug bij, waardoor we aan de zijkanten van dat dak ramen kunnen doen, waardoor we weer een hele nieuwe lichtinval hebben. Maar als je binnenkomt in het restaurant, voel je ook enorm dat monumentale, hoogse, wijdse, ja echt een oude fabriek. Dus eigenlijk, omdat het een monument was, mochten we ook niet de buitenmuren omduwen. We zijn echt, het was echt een restauratie. Dus we zijn echt om de oude tegels heen gaan restaureren. Waardoor het dus ook twee keer zo lang duurde en twee keer zo duur was. Ja. Uh, wat dat betreft hebben we zeker niet voor de makkelijke weg gekozen. En was het zelfs makkelijker geweest als we alles naar de grond hadden kunnen brengen. Alleen is het, zijn we heel blij dat we dat uiteindelijk natuurlijk niet hebben mogen doen. Want daardoor voel je als je binnenkomt nog echt dat hele... ...oude fabrieksgevoel. Ja. Ik, ik, eh, eh, eh, Gaan we even naar 020, naar Amsterdam. Ken jij die Watertorenfabriek ja. bij de Westergas? Wat ook eh, café-restaurant Amsterdam is. Ja, die ken ik zeker. Dat uh, is uh, van uh, een, uh, de compagnon van mijn vader... ...en van een vriendin van mij. Nou... Maar dat, dat, ja. dat loopt al jaren storm, echt sinds het ja. open is tot nu. En dat heeft een uitstraling, precies wat jullie dus ook hebben gedaan. heeft ook heel veel tijd gekost. Uh, ja. Dat industriële met die hoge plafonds en dat je echt nog ziet wat het is geweest. Is dat de kracht van zo'n ruimte, maar ook dus van jullie restaurant? Ik denk het wel, want in eerste instantie zat er gewoon helemaal zolder in van links naar rechts. Dus was het plafond gewoon vier meter hoog. Uh, maar we hebben inderdaad de constructie zo gemaakt dat dat eruit kan. En dat je dus helemaal juist naar die nok kijkt. Ja. Dus ik denk wel op het moment, we hebben het hele interieur bijvoorbeeld. Ik heb zelf het interieur gedaan. Hebben we in totaal denk ik uh, voor een paar duizend euro op marktplaats gekocht. Alles is tweedehands. Maar als je binnenkomt lopen, heb je heel erg dat wow effect denk ik. Omdat je zo hoog de lucht in kijkt. Ja. Dus het maakt het bijna niet meer uit wat er voor interieur binnen staat, omdat het gebouw Antiek is, zeg maar. De eye-catcher. Ja, en, en je, je zei het net al, hè, het is ook een all-day concept. Dat zie je ook niet zo heel ja. vaak: dat je ergens ochtends al voor de koffie kan en dan ook s'avonds, nou ja, dat je letterlijk de hele dag door kan drinken en eten. Um, ja. Maar dat betekent ook dat je qua keuken en qua menukaarten uh, uh, nou ja, creatief moet zijn. En ook veel moet aanbieden. Uh, ik koppel weer even terug naar Lars uh, van vorige week. Die zei, uh, bij, bij ons is lunch en dinerkaart is hetzelfde. Hoe hebben jullie ja. dat gedaan? Nou, We hebben sowieso op de menukaart... Uh, we zijn inderdaad uh, Frans georiënteerde menukaart. En um, bij het ontbijt hebben we gewoon best wel wat... Dingen die wij gewoon aan onze kinderen geven in de ochtend. Zoals bijvoorbeeld de wentelteefjes. Um, dus de, de, de ochtendkaart is ook wat meer gericht op... er zitten een aantal basisscholen in de buurt. Moeders die met hun kinderen uh, eventjes inderdaad snel komen ontbijten. En de lunchkaart, dat zijn inderdaad... je hebt het lunchgerecht, dat zijn ook bij ons de voorgerechten van de avond. Plus een paar toevoegingen. Uh, en dan hebben we inderdaad brioches... En baguettes. Uh, dus inderdaad uh, een uh, x-aantal broodjes hebben we ook op de menukaart en de bijgerechten van de avond. Uh, dus inderdaad op die manier fietsen we het handig in dat we zo min mogelijk inderdaad verspillen qua uh, eten. Ja, en de eerste maand zit erop. Nou, je zegt al, in eerste instantie zei, wilde jij helemaal niet... Nou ja, dat klinkt ook zo negatief, maar het was meer zijn project. En jij dacht, ja. uh, ik ga wat anders doen. Nu doen jullie het samen. De eerste maand zit erop. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Het was heel overweldigend. Ik kan niet anders zeggen. We hebben elkaar wel af en toe even onszelf even achter de oren gekropt van... Jeetje, we waarschijnlijk aan begonnen... Um, het was, we, hebben, we mogen echt in ons handje schrijven met wat voor vliegende start we hebben gemaakt. Um, maar daardoor natuurlijk hebben we wel bedacht, bedacht, bedacht van, goh, waarom zijn we niet iets rustiger overgegaan met bijvoorbeeld alleen avond in het begin. In plaats van meteen hup, uh, ontbijt en lunch erbij. Um, waardoor het maar ongoing is en je van de ene in de andere uh, ja, waterval terechtkomt. Um, maar goed, daardoor ga je ook, ben je ook in zo'n rap tempo ben je zeg maar bezig met. Oké, okay, verbetering. Kinderziektes, hoe lopen we eruit? Wat gaat er niet goed? Wat moeten we toevoegen? Um, dus ik denk, ondanks dat we het onszelf enorm moeilijk hebben gemaakt die eerste maand, denk ik wel: oké, okay, op deze manier zijn wij zometeen wel echt klaar voor het terras. Wat ook nog uh, 100 zitplaatsen minimaal zal bieden. ...omdat we gewoon het uh, personeel in een rap tempo hebben moeten opleiden. Um, iedereen die nu vanaf het begin bij ons is enorm goed weet... ...wat de haken en ogen in het restaurant zijn en waar de verbeterpunten liggen. Waardoor ook iedereen, dat is waanzinnig leuk om te zien... ...hoe lief iedereen en bereidwillig iedereen is om keihard te rennen om het goed te doen. Uh, waardoor er ook meteen een enorm teamgevoel is en er dus een hele goede sfeer heerst op de vloer. Ja. Um, dus het was een enorm pittige week... Maar ik kijk er wel... Uh, ik kijk heel erg positief naar de toekomst. Ja, want je hebt een goede start gehad. Nou, personeel, het feit dat je daar al zo positief over bent... en dat hebt gevonden, is überhaupt in deze tijd uh, petje af. Um, duidelijk uh, neergezet wat jullie willen. Maar dan komt inderdaad nu die zomer eraan. Gewoon volle gas ja. vooruit? Ja. ja. We gaan het nee, terras trouwens, sorry. Dat is niet helemaal waar. We gaan het terras echt rustig opbouwen. Dat uh, wilde... Mijn compagnon, die wilde. Of mijn man, excuus. Die wil natuurlijk. Je praat. <laughs> natuurlijk, okay. Ja, er zijn alleen nog maar fiscaal partners en compagnon. Nee. Nee, die wil natuurlijk gewoon. Uh, dat is het. Het is natuurlijk wat ik al zei. Het is een beetje een, een buurthuis. Dus je wil heel erg bereikbaar zijn voor de buurt. En je ziet ook. We zijn op dit moment nog op maandag en dinsdag dicht. Maar dan lopen er alsnog wel 60 mensen per dag langs voor een koffietje. Ehm. Um, ...waardoor we ook, ook dat in de zomer toch erbij willen gaan betrekken... ...die gewoon zeven dagen per week open willen gaan... Ja. ...maar dat gaan we wel echt stukje bij beetje doen... ...dus we gaan in maart open gewoon met een aantal tafels op het terras... ...en dat gaan we maandelijks inderdaad echt opbouwen. Ja. Um, want inderdaad, ik wil zeker in de lente... ...heb je natuurlijk en binnen en buiten... Uh, ik wil het, ik wil niet op zoals in de eerste maand het uh, personeel wederom in het ravijn duwen en uh, ga er maar voor zorgen dat iedereen op tijd zijn eten en drinken krijgt. Ja, nee, dat is ook zo sneu inderdaad. Uh, ja, uh, uh, Sanne van Brunsel, heel erg bedankt voor je toelichting. Heel veel succes en uh, bovenal ook heel veel plezier. Geniet van zo'n uh, mooi resultaat. Dankjewel, je Super lief. Dit is Regio Radio van ZFM en Haarlem 105. ik heb nog niets begrepen van je woorden. Ik heb mijn moed nog lang niet bij elkaar geraapt. Ik weet zeker nu dat ik jou huilen hoorde. Je ligt naast me en je doet alsof je slaapt. En ik weet dat jij als ik je aan wil raken, kribbig weer alsof ik een vreemde ben. Ik ben bang voor jouw gezicht als wond waken, ik ben bang dat ik je dan niet eens meer ken. En ik kan jouw lichaam in het donker naast me bijna zien, ik ken er ieder plekje van. Misschien zie ik je nu nooit meer en het verbaast me dat ik nu zo kalm en helder denken kan. Ik zelfs jouw manier van ademhalen in het donker van ons harde, smalle bed. En ik voel de warmte van je lichaam stralen, al heb je mij dan ook in de kou gezet. Ik weet nog goed de eerste nacht dat wij hier waren. Het was winter en je had de trein gemist. In mijn bed lag jij wat voor je uit te staren, omdat jij er nog niet al te veel van wist. Ik wilde wel heel graag ervaren lijken Maar ik wist er ook niet veel meer van dan jij S Morgens durfden wij elkaar niet aan te kijken Ik had er spijt van en was toch wel heel erg blij Het Is weer ochtend en de zon is al gaan schijnen Door mijn wimpers zie ik je in de kamer staan in het zachte licht, dat valt door de gordijnen, en je schaamt je nu voor mij je kleedje aan. Ik hoop dat ik nooit zo'n nacht meer zal beleven, en het geeft niet of ik mijn gevoel verdruk. Maar je hebt me bij het afscheid iets gegeven, de herinnering aan liefde en geluk. En ik spring uit bed, ik gooi de ramen open, mensen zwerven op het plein, de lucht is blauw. Ik wil zonder doel en zonder wegen lopen En gelukkig zijn al is het niet met jou Ik wil naar zee toe om te rijden op de golven Ik wil vliegen als een vogel in de lucht In de wolken zijn of onder schuim bedoven Het is voorbij en ik ben vrij en met een zucht met een lach en met een traan ben ik door straten Van de stad waar het nu lente is gegaan En ik heb de winter achter me gelaten Onze liefde kan niet langer meer bestaan Maar al ga ik hier vandaan, toch blijf ik zingen Ik heb altijd nog een lied en mijn gitaar Ik blijf dromen van precies dezelfde dingen Ik zal je weer zien en we blijven bij elkaar We gaan zo overschakelen naar Carina Veren bij Bruna. Carina, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Ja, want Jaak moest moet opeens weg volgens mij, hè? Ja, Jaak heeft dadelijk uh, ook nog andere verplichtingen. Uh, Oké. Okay. Uh, hij loopt een beetje heen en weer. Ja, is hij een beetje nerveus of voor de dag ja, of niet? nee, hij geniet volop. Hij, hij geniet, geniet volop, ja. Ja, ik heb, ik heb hier nu al een half uurtje gestaan... en ik zie dat mensen handen komen geven. Ja, oh, en leuk, mensen, leuk. Er komen hem veel plezier wensen, ze dus zegt vooral... Genieten van. Geweldig. En, uh, er zijn net twee emmers binnengebracht voor al zijn tranen straks <laughs> door zijn zoon. En uh, er zijn lekker een hapjes ja. binnengebracht. Oké. Okay. Ja, Want de, de officiële, afscheid, officiële afscheid is pas tussen twee en vijf, zo'n beetje. Hè? Ja. Dan ja. Uh, dus, uh, komt, uh, komen de flessen op tafel en dan uh, en de bollenootjes, volgens mij. Ja, en daarom heb ik nu ook even tijd uh, voor Sjaak. Ik begrijp het. Mij, nou, je helemaal geen. Ja, waarom? Ga je gang, uh, die Sjaak ja. in de buurt? Ja, ik ga hem eventjes zoeken. Ik ja, ja. heeft net nog wat pakketjes uh, gescand. Ja. En uh, iedere keer zegt hij, ja, dit is bijna het laatste, het laatste, het laatste. <laughs> dus uh, ja, hij beseft het er natuurlijk heel goed. Ja, dat begrijp ja, ik. ga even ja. naar Sjaak Ja, heel maar, goed, daar, heel goed. Hij hier bij me. Ja. Nou Sjaak, een bijzondere, ja, goede morgen bijzo nog steeds. Maar wat een bijzondere dag vandaag. Ja, zeker weten, zeker weten. Er komt... Uh, ja, oh, er, er komen... Ja, ja... ja Hi. Ja, je ziet het. Ja, tuurlijk. Er, er komen allemaal mensen speciaal naar hem toe en die staan hier nu even te wachten. Ze hebben iets leuks voor hem mee. En, uh, oh, en iedereen zegt, we gaan je zo missen. Ja, maar dan heeft Sjaak het dus echt zo goed gedaan. Hij heeft echt een, een hele, hele belangrijke positieve stempel gedrukt op deze winkel en voor ons dorp. En uh, vandaar dat hij ook op de voorpagina staat Want het Haams Dagblad Dagblad, Sjaak. Toch? Ja, ik sta op de voorpagina van Halens Dagblad. In, in de regiokatern, ook een hele pagina. En dat was wel een verrassing dat ik op de voorkant kwam. Maar uh, dat was hartstikke leuk. Maar dat heb je verdiend? Uh, ja, dat zeggen ze. Hè? Even, even terug over deze hele tijd. Want na 30 jaar hè, ga jij nu afscheid nemen van de Bruna hier. Maar hoe is dat in het begin gegaan? Um, want kwam je uit de boekenwereld? Nee, ik heb uh, 21 jaar uh, achter een bureau gezeten in een autotrein. Uh, nou, daar kwam Ik op een gegeven moment einde aan. Toen was het wat dat ik nu, ja, uh, toen zei ik op een tankstation op een proefwinkel, maar ik wil niet meer bij de baas werken. Uh, ik wil gewoon voor mezelf gaan beginnen. En dat is uiteindelijk na een paar maanden is dat uitgekomen in, uh, in dit pand. Uh, Die riemers en roesvissen. Ja? Daar hebben we het van overgenomen en dat gewoon op het pad. En ja, dat was vanaf het eerste moment. Maar wist jij al heel veel over het werken in een winkel, het werken tussen de boeken? Helemaal niks, helemaal niks, jongens. Dus dan horen jullie het. Spring gewoon in diepe. Maar gewoon in Ik heb wel een paar dagen meegedraaid met de voorgaande. Karina, kun je de microfoon wat dichter bij Sjaak houden, want het uh, valt weg. Wat zeg je? Al? De de stem van Sjaak valt weg. We horen het oh, niet goed. Ik heb er regelmatig last van. Maar... Ja, ja, ja, ik ook. Maar... Hoor je me nu weer? Ja, ja. nu beter. Ja, ja. ja oké. Okay. Nee, het eerste begin was wel een beetje moeilijk. Want je, je hebt totaal geen benul wat er allemaal komt kijken in zo'n winkel. Mm. Alleen al het bestellen en zo. En, en uh, assortimenten uh, bekijken. Maar dat went heel snel. En, en, en je had een goed team om je heen. Ja, ook. we hadden al een, uh, twee of drie werknemers van de vorige eigenaar. Die zijn meegegaan. Twee hoor ik hier. <laughs> uh, en die, ja, die wisten alles al, dus die hebben mij gewoon ontzettend geholpen om op de rit te komen. Ja, ja want dat... je moet maar net weten: wat willen de Zandvoorters lezen? Klopt, dat was wel. Ja, ik had wel gehoord: uh, veel spanning, niet zoveel literatuur <laughs> en kinderboeken. Uh, maar ja. Het, het klinkt heel raar, maar nu terugkijkend, dat gaat eigenlijk allemaal vanzelf. Ja. Ja. En je hebt natuurlijk ook te maken met alle toeristen. Die ja. willen misschien wel bepaalde kranten lezen. Ja, dat was wel heel leuk. In het begin waren er gewoon nog Beals, Zeitung. Ja. En dat is allemaal nu weg, want uh, die worden niet meer bijna verkocht gedrukt. Uh, ja, en dat, dat toerisme, dat was echt een, een, een um, omzetstijging. Daar uh, keek ik ook wel voor op in de zomer. Maar wel heel gezellig. We hebben ook nooit met toeristen problemen gehad of zo. Met Duitse toeristen, gewoon heerlijk publiek. En we hebben daar nooit echt een. Uh, nee, gewoon gezellig. Maar jij moest ook wel, want je woont in Lissabon. Ja. Maar je moest ook wel even wennen aan het Zandvoortse publiek. Ja, dat, dat heb ik natuurlijk ook wel geschreven in de krant. En ja. ook op de ondernemersavond. Dat uh, hun moesten wennen aan mij en ik moest wennen aan hun. Maar dat was al heel gauw, was dat gewoon uh, heel vertrouwd met elkaar. Ik ja, denk dan... dat dat gewoon komt door je eigen opstelling ook ja. en, en hoe mensen dan op je reageren. En een stukje humor hier ook, een beetje gekkigheid af en toe. En ja, dat, dat, maakt het, uh, dat, dat maakt het werk leuk hè? Dat maakt het leuk, heel erg leuk dat werk. Uh, Heb je nog een leuk voorbeeld? Ja, van, die, van de humor. Ja. Nou ja, uh, dat blijft me altijd bij, twee jongetjes van een jaar of twaalf. ...kopen ze een pakje Pokémon-kaarten van 6,99. Nou, de één zeg je 6,99. Dank u wel, meneer. Komt de ander. pakje. 7,99. Nou, normaal zeggen ze dan, hoe kan dat nou? Want bij hem was hij 6,99. En dan zet hij zijn handen in zijn zij. En dan zegt hij, jij bent zeker de Lolligse thuis. Nou, dan kan je mij wegdragen. Ja. Dat is gewoon een stukje humor die je elke dag met je werk probeert te ventileren. Het kan niet bij iedereen, maar de meeste mensen wel. En dat is gewoon leuk, leuk om te werken. Ja. Op die manier. En besef jij wel hoe belangrijk jij bent voor Zandvoort en in deze Plek. Ja, als ik de afgelopen dagen zie, ben ik belangrijk geweest ja. op deze plek. Ja. En het wordt uh, al een paar dagen ja, knuffels, uh, cadeautjes, plastic wijn, uh, chocolaatjes, van alles en nog wat. Er wordt uh, ontzettend, op Facebook natuurlijk, ontzettend gereageerd. Dat ze het allemaal uh, toch al heel jammer vinden dat ik wegga. En ik uh, vind dat onwijs leuk, maar ik vind het ook wel fijn dat ik wegga. Ja, want het is wel zo dat je hebt gezegd, ik ga nu met uh, pensioen. Ja. Uh, de komende drie weken ja. ben ik bereikbaar, maar ik kom niet. Nee, klopt. Ik heb, we hebben een vast plan. Ik woon natuurlijk in Lisse. En dat is een voordeel dat je nu wat meer afstand hebt. Uh, ik heb gezegd, 20 maart gaan we met gezin op vakantie. En tot die tijd kom ik niet meer in Zandvoort. En daarna zien we wel weer. Gewoon als we lekker gaan fietsen, en we een Zandvoort fietsen. En dan eventjes langs. Uh, maar ik... Uh, ik ken mezelf een beetje. Ik moet me een beetje beschermen om niet eh, elke keer terug te gaan. Ja. ja, want je zoon blijft hier wel werken, toch? Ja, Dennis blijft hier wel werken. Ja. Even de hand schudden. Ja. Ja. Ja. Kijk, er komt toch nog iemand weer een hand schudden. Ja. Nog, nog. Oh, ja, leuk, zo leuk. En ook zoveel kaarten heb je gekregen, hè? Heel veel, heel veel kaarten en heel veel presentjes. En maar nog... wat ga je nou toch doen als je nu straks de deur uitloopt. Wat, wat, dus je gaat op vakantie. Ja. Heb je ook andere plannen nog? Nou, nee, niet zo direct. Maar ik doe al uh, 18 jaar vrijwilligerswerk. Dat weet inmiddels ook bijna iedereen, geloof ik. <laughs> ik ben beheerder van een begraafplaats in Lissen. En daar hebben we, vind ik, heel mooi en dankbaar werk. Uh, zeker als je dan met mensen gewoon een mooi plekje uit kan zoeken. En dat ze dan ja, heel tevreden weer weggaan van dat is nou precies het plekje wat mijn man wilde of zo. En dat is heel dag maar werk. Het geeft wel heel veel werk en dat was af en toe een beetje moeilijk te combineren. Maar dat blijf ik doen en ik ga me opgeven voor fietsmaatje. Dat is met uh, mensen met een handicap of uh, dementerende of gewoon ouderen samen op zo'n fiets door de Boldenstreek heen fietsen... een kopje koffie doen, en, de en dan heb je toch nog een beetje binding met mensen. Want dat ga ik wel missen. Ja, want dat was het grootste gedeelte van je werk natuurlijk. Ja. Maar gedurende deze 30 jaar is er natuurlijk ook zoveel veranderd. Daar hadden we het net over, ja. hè? Ja. Uh, nu de laatste periode echt een sneltreinvaart qua digitalisering. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Nou, ik ben natuurlijk begonnen met gewoon lekker met uh, ja. vinger op de, type, op de telmachine aanslaan... op de kassa, om en dat, ja, dat is natuurlijk de laatste jaren enorm uitgebreid. En dan merk je zelf wel dat je soms dat niet allemaal meer kan bijbenen. Okay, wat vind je de grootste verandering? Want je hebt ook veel aangetrokken. Je hebt uh, hier de ING, je hebt uh, een geldmaat, je hebt uh, pakketjes. Dat heb je allemaal ook toegelaten ja, het in je boekenzaal. De belangrijkste was de PostNL. Uh, we hebben een groot PostNL-punt met twee balies en... Het trekt ook heel veel mensen binnen. En dat ja. is gewoon in zo'n winkel heel belangrijk. Ja. Je moet traffic houden in de winkel. Ja. En als ze dan uh, voor een pakketje komen, dan komen ze af en toe misschien ook voor wat anders in de winkel. Ja. En dat is uh, die service die je dan biedt. Ja. Dat, is, dat blijft voor mij bovenaan staan. Klantenservice, dat is naar mij idee het, ja, het mooiste wat er is. Ja, ik las ook een mooi stukje van... Ja, ...je wil ook wel eens iets uitprinten voor iemand... Ja. ...maar je wil ook wel eens uh, gewoon pakketjes dicht plakken. Ja. Dat maakt mij die plakbandrol nou uit. Ja. Maar dat... dat... Ja, dat jij. Ja, maar ik vind dat gewoon... Uh, kijk, er wordt ook wel eens misbruik van gemaakt... ...dat mensen gewoon met een grote doos komen... ...of allemaal kleren in de handen. ...van heb je even een doos, pak hem even dicht. Maar in grote lijnen... Uh, is er gewoon een stukje extra service wat je kan bieden. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Dat is een kleine moeite hè? Kleine moeite, kleine moeite. En dat rotte je plakband eens in de drie weken. Nou nee, ja, het zei zo. Ja, ja dat maak je is... mensen echt heel blij mee, want je hebt mij ook wel eens geholpen. Ja, dat... ja zeker met één printje. Want ik kon gewoon... <lacht> Anders kon ik printen. Dus uh, heel die ja, die thuis geen printer meer hebben, en dan nee. komen ze hier en dan moeten ze wat versturen. Moeten ze wat versturen en dan... Uh, ja. Dan, uh, dan is, kan je even een printje maken en zo is dat begonnen. Alleen ja. ja, ook dan moet je weer erop letten dat ja, het juist. geen misbruik ja. gewoon gemaakt wordt. Ja, maar ja. er is ook nog iets van respect uh, ja. over en weer. Hè? Ja. Nou, Kijk, ja, daar komt, uh, daar komt Dien. En Dien is, uh, Dien is bekend. Ja, heel, ja, heel bekend. Vrijwilliger van het jaar geweest uh, ook nog. Maar, en je hebt zelf ook een mooi speldje om, hè? Ja, dat is uh, prachtige veer. De veer van de ondernemersvereniging. De veer van de ondernemersvereniging. Ja, dat uh, heeft hij heel mooi. Mooi opgespeld ja die burgemeester uh, uh, de, de zijn poosje geleden van uh, als je afscheid gaat nemen moet je wel op je revers zitten hoor ja doe ik <laughs> een heel mooi jasje aan feestelijk jasje ik denk dat we misschien wel gaan afronden nu ja. want uh, ja, ik vind gewoon, er komen nu allemaal mensen voor jou. Ja. En dat is heel belangrijk. Hè? En uh, nou, ik hoop niet dat je een uh, arbeidersjetlag krijgt. Ja, ik ook... Dat hoorde ik net. <laughs> uh, dat je in de grap valt. Maar, maar je gaat sowieso lekker fietsen. En uh, Heel erg genieten. Ja. Ja. Uh, namens het hele ZFM team en uh, we gaan je missen. Oké, okay, dankjewel. Nou, heel, heel leuk gesprek. Uh, ar, wat was zijn nou? Arbeidsjetlag. Uh, dat is nog eens een dat mooi scribbelbord. Het mooiste ja, dat is Van iemand hier hoor. Oké, okay, ik vond het, vond, het wel, vond het wel grappig. Zij, die moeten in de dikke vandaan. Ja, begrijp ik. Nou, het is een heel leuk gesprek geweest, Karina Hartelijk bedankt voor je bijdrage. Ja, en, ik ben ook uh, heel blij dat ik Sjaak het mag spreken. Ja, hartstikke Echt. leuk. Hartstikke leuk. <laughs> Heeft hey, fijn weekend nog. En de ja, groet aan Sjaak. Oké, dank je. Hoi, hoi. Regio Radio, Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Wine. If I'd be out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? <laughs> Zet FM voort. Uh, nou, met 35 landen in één hal merk je natuurlijk altijd cultuurverschil. Maar dat is denk ik ook, dat maakt het ook meteen denk ik, leuk en aantrekkelijk. Want je wordt toch een beetje geconfronteerd met dat je aan moet passen. Uh, en ik denk dat als je daar met al een beetje op let, dat het eigenlijk al heel snel bestaat. We zijn vandaag bij de Yonex Dutch Junior International 2026. Uh, het grootste internationale badminton jeugdtoernooi uh, in de wereld, eerlijk gezegd. Zeker in Nederland en Europa, maar ook in de wereld. Uh, dus ja, er zijn 350 jongens en meisjes aan het uh, strijden om de prijzen. Staat nu ook een Nederlander op de baan? Ja, Menactie. Onze eigen van, uh, van Duinwijk, de club die het organiseert, uh, is momenteel baan drie aan het spelen. Dus uh, ja, dat dus is allemaal voor te duimen natuurlijk dat het goed gaat. Wat zijn de prijzen? De prijzen zijn uh, qua geld niet zo heel interessant. Alleen er wordt hier met name gespeeld om ranglijstpunten, uh, veel prestige. Uh, ranglijstpunten zijn belangrijk voor die, uh, voor die jongens en meisjes om de jeugd-Olympische Spelen en de wereldkampioenschap te halen. En uh, ja, de prestige zit hem erin dat we hebben eigenlijk uh, de afgelopen tientallen jaren, want we bestaan inmiddels 45 jaar, um, Heel veel uh, toekomstige olympisch kampioenen hier uh, zien spelen. Dus uh, het is echt een soort opstapje naar een topsportcarrière voor heel veel mensen. Het, uh, traditioneel sterke landen zijn China, Indonesië, India, Zuid-Korea, Japan. En als enig Europese land is uh, Frankrijk een beetje in staat om uh, tegenwicht eraan te bieden. Maar uh, je kunt je voorstellen dat uh, China, die zijn met, met 30 man gekomen. Je kunt je voorstellen dat die, uh, nou, dat die niet zijn gekomen om in de tweede ronde te verliezen. Dus uh, het is een end vliegen. Het kost een hoop geld om hier te zijn. Dus uh, die gaan echt wel hoge ogen gooien. Want je mag gratis komen kijken. Het, Volledig gratis tot en met de finales op zondag. Uh, halve finales, finales zijn op zondag. Zaterdag ook al heel veel leuke wedstrijden. Kwartfinales zijn vaak een hele leuke ronde om te zien. Er zijn ook nog wat, wat side events waar je, waar je plezier van, uh, van kan hebben. We hebben nou ja, bijvoorbeeld badminton bingo. Dat kan je gewoon lekker hier op de tribune doen. Maar bijvoorbeeld ook laser game. Dat doen we in samenwerking met de school hier naast de hal. Op die manier hopen we toch ook wel weer een breder publiek te kunnen uh, aanspreken. Uh, badminton is toch voor sommige mensen een beetje onbekend. En, uh, ja, misschien dat met laser game... We ervoor zorgen dat er toch meer mensen naar de hal komen. Uh, het is al hartstikke druk, maar we kunnen natuurlijk altijd meer toeschouwers uh, gebruiken. Ja, een klein succesje misschien niet op de manier waarop je hoopt. Uh, opgave van de Duitse tegenstander, maar uh, mijn actie mag morgen nog wat onderspelen. Dus uh, daar zijn we zeker blij mee. Regio Radio, elke zondag van 5 tot 6.